Mensenrechtenactivisten vinden dat Kim Jong-il niet herdacht had moeten worden... omdat hij zijn volk heeft onderdrukt en uitgehongerd. De VN had juist vandaag zijn steun moeten geven... aan de slachtoffers van de Noord-Koreaanse dictator, zeggen de activisten. Vandaag reed de kist met Kim Jong-il door de hoofdstad Pyongyang... waar tienduizenden mensen afscheid van hem namen. Morgen, om twaalf uur lokale tijd, worden er drie minuten stilte in acht genomen... waarna auto's, schepen en treinen zullen toeteren... en de nationale herdenking begint...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 Er waren bezwaren ingediend, maar het Constitutionele Hof heeft die van tafel geveegd. Volgens de critici is de cola-tax alleen bedoeld om de schatkist te spekken. Omdat de maatregel ook geldt voor alle lightfrisdranken. Het weer, vannacht vooral in het noorden onstuimig met buien en harde windstoten. Het wordt 5 graden. Morgen begint in het zuiden de dag droog, maar al gauw komen er steeds meer buien... met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is maximaal 8 graden. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig en zacht.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 Er is al een Toyota iGo vanaf 7.290 euro tijdens de wereldinvalweken. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich nog zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.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 Het mag dan een kerstreces zijn, het regent weer tweets van PVV-leider Wilders. Vandaag dreigde hij met verkiezingen als het kabinet één vinger zou uitsteken naar de hypotheekrenteaftrek. Het was Wilders die Job Cohen ooit de bedrijfspoedel van Rutte 1 noemde. Twitterend Nederland noemt Wilders inmiddels de dreigpoedel van dit kabinet. Goedenavond, welkom bij Het Oog op Woensdag. Ik praat zo dadelijk met Mirjam Rotenstreich over hoe zij het afgelopen jaar beleefde na de dood van haar zoon Tonio. Het boek dat haar echtgenoot, AFTH van der Heide, erover schreef, kon ze nog niet lezen. Zij probeert de herinnering aan Tonio levend te houden door erover te praten. Morgen gaat de film The Help in première... naar de bestseller van Catherine Stockett. De film gaat over de vernederingen van zwarte dienstmeisjes... in het racistische zuiden van Amerika in de jaren 50 en 60. En ik ga praten over hoe realistisch die film is. En omdat het december is, een maand die wemelt van de feest... en gedenkdagen, om vijf voor twaalf aandacht... voor het feest der onnozele kinderen. Maar eerst een overzicht van het nieuws van vandaag. Woensdag 28 december. Het regime vereis, eiste verdriet. Het Noord-Koreaanse volk voorzag erin, gemeend of niet. Met tienduizenden stonden ze langs de kant om de rouwprocessie langs te zien trekken. De grote opvolger Kim Jong-un kreeg de eerplaats naast de baar en dat toont aan dat de Noord-Koreaanse elite zijn leiderschap ondersteunt, al dus de betere Pyongyang-watchers. They need him. They need a Kim Il-sung, Kim Jong-il blood descendant for their legitimacy. Degenen die nog niet de kans hebben gezien om openlijk hun verdriet te tonen... krijgen morgen nog een mogelijkheid. De plechtigheden rond de bijzetting van Kim Jong-il duren namelijk twee dagen. In Syrië werd gerouwd om het zoveelste slachtoffer van de protesten. Het vertrouwen in de waarnemers van de Arabische Liga is tot een dieptepunt gedaald. Vanochtend verklaarde het hoofd van de missie dat alles er tot nu toe rustig uitziet. Dat komt omdat ze worden weggehouden van de ellende door het Assad-regime, zeggen de demonstranten. En daar zit volgens Human Rights Watch een kern van waarheid in. Are these monitors there to sightsee, to be part of that regime's public relations apparatus, or to be something with teeth? At the moment it's toothless. Zelfs bondgenoot Rusland zet zijn vraagtekens bij de missie van de Arabische Liga. Een woordvoerder van de regering Poetin verzorgt de Syrische overheid... de waarnemers vrij en eerlijk hun werk te laten doen. Liga Ravske, stuart, stuart de de Het Syrische regime liet vandaag als teken van goede wil... 755 opgepakte demonstranten vrij... Volgens Human Rights Watch is dat slechts een fractie... van het totale aantal arrestanten, want dat zou er inmiddels 14.000 zijn. Over vastzitten gesproken, als je je vorig jaar hebt misdragen... met oud en nieuw, dan mag je dit jaar de jaarwisseling in de cel meemaken. De gemeente Den Haag heeft een aantal van zijn inwoners... een meldingsplicht gegeven... Sommigen komen er genadiger vanaf met een gebiedsverbod of huisarrest. Burgemeester van Aartsen is het namelijk zat. Klierders, rotzakken zou ik haast willen zeggen... die oud en nieuw versteren voor zichzelf, maar ook voor bewoners van een stad. Ik vind dat waardeloos. De gemeente geeft hier meer gevolg aan een beleid dat ze vorig jaar heeft ingezet. Met de voetbalwet in de hand konden Dalen en andere rotzooitrappers... dit soort straffen worden opgelegd. Den Haag heeft ieder jaar weer te maken met grote ordeverstoringen. Een agent aan de deur moet de oplossing zijn. Ik waarschuw je bij deze. Laat je niet zien. Want je bent gewoon van ons. En de gemeente Den Haag is niet de enige instantie... die kampt met overlast tijdens de jaarwisseling. De waterschappen zien deze periode met vrees tegemoet... Al die oliebollen moeten ergens in gebakken worden... en het frituurvet waarin dat gebeurt vindt zijn weg naar het riool. En dat is één en al ellende voor de waterzuiveringen. Dat vet moeten we afvoeren en er moet gewoon voor betaald worden. Dus dat is het eerste. Ten tweede, die vet die koekt overal aan, ook in onze leidingen naar de zuivering toe. Dus dat moet vaker schoongemaakt worden en dat geeft vaker storingen. Denk dus aan de waterschappen voor uw oude vet door het toilet spoelt. Er zijn andere opties. Het is vet, dit bos. Ja, dat is goed voor de vogels. Ja. En als je dan nou een ja. beetje geluk hebt, dan geloof je natuurlijk niet. Maar dan komen er allerlei vogels en allerlei. beesten Zelfs de verzand. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. feestdagen of niet op de financiële markten gaat het werk gewoon door. En er was goed nieuws, zo waar. Italië, het grootste probleemland, had vandaag succes op de veiling van leningen. En daarover ga ik praten met Italië, correspondent Bas Mesters. Dag Bas. Dag, goedenavond. Wat was dat voor succes? Het was een succes met obligaties. Men is erin geslaagd om voor 9 miljard euro aan kortlopende leningen uit te zetten. Um, en dat is uh, zeer succesvol. Want um, uh, de rente die was veel lager dan de vorige keer. Bijna de helft lager dan de vorige keer. Maar 3,25 procent. Terwijl men in november nog 6,5 procent moest betalen Juist. om een vergelijkbare lening te krijgen. Ja. Dus stemming in Italië? Nou, de premier Monti was zeer tevreden. Hij zei na een kabinetsvergadering dat hij dit als een soort van bevestiging van zijn beleid zag. En zo wordt het ook een beetje gezien. Het gaat om kortlopende leningen. Dat betekent dus leningen van een half jaar. En dat geeft een beetje aan dat de markten wel vertrouwen hebben in wat de premier aan het doen is. Maar dat men nog niet echt vertrouwen heeft. Of men kan nog niet meteen zeggen dat men dan ook vertrouwen heeft... in 10-jaarsleningen en, uh, en de lange termijn voor Italië. En morgen is er al meteen zo'n uh, veiling. Dan wordt er voor 8,5 miljard euro aan obligaties voor 3 en 10 jaar ver, ver, verhandeld. En het, men is dus heel benieuwd hoe het dan zal lopen. En men denkt eigenlijk dat dat nog niet zo makkelijk zal zijn. Want de rente is nog steeds zo'n beetje tegen de 7 En dat geeft aan dat het vertrouwen op de lange termijn nog niet hersteld is. Oké, okay, dus we, we kunnen spreken van een dagsuccesje in wielertermen gesproken. He? Inderdaad. Ja. Oké, okay, dankjewel. Bas mesters. De krant vanochtend, uh, van vanmorgen, nou, nog een keer, ik doe het gewoon weer opnieuw. De krant van morgen, ja, werd gelezen door Ewaard Jong. Ja, en zowel de Volkskrant als Trouw openen met die tweet van Geert Wilders... waar je het net over had, die dreigt met verkiezingen... als het minderheidskabinet dat hij steunt gaat morrelen... aan de hypotheekrenteaftrek. De PVV-leider reageerde op een artikel op de website van Weekblad Elsevier... waarin diverse bronnen rond het kabinet melden... dat het kabinet overweegt om de franje van de regeling te halen. De hypotheekrenteaftrek zou niet meer gaan gelden... voor nieuwe aflossingsvrije hypotheken en alle leningen boven een miljoen euro.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 Minister de Jager van Financiën legde gisteren in trouw nog uit dat een versobering van de regeling geen bezuiniging is. Omdat het leidt tot hogere lasten voor de burger. Hij ziet wel twee andere terreinen waarop nog flink bezuinigd kan worden: de arbeidsmarkt en de zorg. De PvdA maakt zich zorgen over hoe psychiatrische patiënten in de gevangenis behandeld worden. Dat is te lezen in Spits. De Inspectie voor de Gezondheidszorg stelde in augustus nog dat zogeheten penitentiair-psychiatrische centra verantwoorde zorg leveren. Maar dat er wel vaak dossiers ontbreken. Waardoor er onverantwoord met patiënten wordt omgegaan. Het kabinet belooft de beterschap. Maar de PVDA heeft ernstige twijfels of er wel iets gedaan is met de kritiek. De meest recente aanleiding daarvoor. Het overlijden van een psychisch zieke gedetineerde nadat hij door bewakers in de houtgreep was genomen. PvdA-kamerlid Bouwmeester vindt het logisch dat mensen die wat ergens gedaan hebben in de cel worden gezet. Maar we hebben ook een zorgplicht. Het breekbare van die mensen botst heel vaak met de macho cultuur in de gevangenis, zegt Sint Spits. Ze wil onder meer weten of bewakers wel goed genoeg zijn opgeleid om met psychisch zieke mensen om te gaan. Honderden vrachtauto's en bestelbusjes dienen de komende dagen als rijdende vuurwerkdepots.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 Zo'n 85 vrachtwagens en bussen rijden de komende dagen permanent rond... om de rapslinkende voorraden aan te vullen. Bij sommige verkooppunten komen ze, jawel, 17 keer per dag. Het komt niet alleen door de populariteit van het vuurwerk... maar heeft ook te maken met de strenge regels voor de opslag. Sommige winkels mogen heel weinig opslaan, maar verkopen wel heel veel. Tot slot nog een interessant weetje waar de Volkskrant mee komt. In Nederland wonen volgens het CBS vijf Noord-Koreanen. De krant heeft er 35 geteld, want er is een aantal circusartiesten niet meegeteld. En ergens in Nederland, de plek mag niet genoemd worden, rouwen zij om hun geliefde leider Kim Jong-il, die vandaag begraven is. Ze zijn emotioneel, ze huilen, maar zo geknakt als hun landgenoten in Pyongyang zijn ze nou ook weer niet. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. So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 Stop. she moves in her own way that were the cooks als je Tonio leest, de hartverscheurende requiemroman van AFTH van der Heijden. over zijn zoon die anderhalf jaar geleden omkwam bij een autoongeluk, dan krijg je zo'n intiem inkijkje in het gezin. dat het bijna is alsof je de hoofdpersonen persoonlijk kent. En dat geldt ook voor Mirjam Rottenstrijd, de vrouw van Ari van der Heijden. en moeder van Tonio. Ook zij is schrijver, maar schrijven over de pijn die Tonio's dood heeft veroorzaakt. dat kan ze nog niet. praten inmiddels wel. Dus dat hebben we vanochtend gedaan. Ja, nou goed, de vraag, hoe gaat het met je, lijkt een beetje ongepast... Eh, om te stellen aan een moeder wie haar zoon anderhalf jaar geleden is overleden. Zul we hem overslaan of wil je hem toch beantwoorden? Uh, ja, ik kan, hem niet, ik kan hem niet beantwoorden, want het, het, het, het uh, gaat op en neer. En het heeft heel veel uitschieters, dat ik vreselijk pijn heb en dat ik uh, soms... Er um, was een tijd geleden, waren de twee vrienden van Tonio bij ons op bezoek. En dat vond ik aan de ene kant heel erg fijn, omdat Tonio daardoor uh, dichterbij kwam. Omdat ze allerlei dingen, leuke dingen vertelden over Tonio en zo, en over hun leven. Maar ik moest ook wel een paar keer huilen, maar toen ze weg waren... toen heb ik echt anderhalf uur zitten huilen. Gewoon omdat het dan zo... Juist omdat het fijn is, omdat je weer even... Met, met, met jonge mensen omgeven ben. Want dat is eigenlijk... Daar de, dat denk ik niet heel vaak aan. Maar een, een van de erge, erge dingen is... dat, uh, dat de, de, ja, de jeugd uit je leven verdwenen is. Door een, door een kind te hebben die opgroeit. Uh, groei je zelf daar ook in, uh, in mee. En er en, uh, ja, komen ook nieuwe ideeën bereiken, bedoel, als je ouder wordt... dan raak je toch een beetje... Ja, of je wil of niet, er dus treedt een soort verstarring op. Je, je hebt steeds meer je eigen gewoontes... en je ideeën en je denkbeelden. En je, nou, noem maar op. Maar door, door, door jeugd om je heen te hebben... En nou ja, Antonio met samen met zijn vriendenclub, dat waren toen redelijk, uh, wat ik erg leuk vond, redelijk alternatieve jongens. Ga je met je tijd mee? Ga je, ga je, ja. En, ja. en hij, hij kwam met, met ideeën en met dingen thuis. En uh, ja, waardoor je zelf, uh, ja, dat het, het leven, het, het leven komt binnen. En dat, daar ja. zijn we nu echt van afgesneden, want... Ja, die jongens kunnen nog wel eens langskomen. Maar ja, die, die leven ook verder. En het houdt een keer op. Maar jullie hebben jezelf daar ook van afgesneden, bewust. Jullie gaan bijna niet meer naar buiten, begrijp ik. Nee, maar wat de, dat is iets wat eigenlijk al uh, het jaar voor Tonio's dood speelde... is dat we... Uh, nou ja, toch wel min of meer besloten hadden om, om al die uh, borrels en presentaties... en al, al die dingen eromheen, om die... Alle boekenballen. Alle boekenballen en zo. Ja. Omdat gewoon, ja, dat, ja, weet je, op een gegeven moment dan is, het, is het steeds zo hetzelfde. En we, ja, we wilden gewoon... Op de evening waren we er alle, allebei aan toe om... om om dat niet meer te doen, in ieder geval voorlopig niet meer... en tijd niet meer, ik kan dat niet zeggen nooit... maar uh, om, om, om onze tijd uh, zinniger te besteden en uh, ja, met elkaar te zijn. Dus ja. eigenlijk wat, door de dood van Tonio, dat heeft het wel versterkt... maar het is, het is niet daar begonnen. Nee. Dus dat vind ik eigenlijk ook wel een geruststellende gedachte... dat het, uh, het is niet zo dat we ons afsluiten vanwege de dood van Tonio... Het ja, was al bezig. Het was al ja. bezig, wat mij verbaasde was dat je er in het openbaar over wilde praten, over de dood van Tony. Ja, um, ik had het helemaal, ik was er helemaal niet op bedacht. Ik, uh, ik kreeg plotseling een verzoek van uh, um, Els Quagebeur, die voor opzij, uh, onder, onder meer voor opzij werkt. Ik kende haar ver, nog niet hoor, maar uh, ja, en... en dat wilde ik wel, omdat uh, alles wat, wat helpt om Tonio in leven te houden, daar wil ik graag aan meewerken. En dat boek is verschenen. En, nou ja, dat, van van Adi. Van, sorry, ja, van Adi, van mijn man. Uh, en dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar het uh, moet ook af en toe weer, uh, ja, die boeken, boeken weer. Het, het is gewoon heel moeilijk met boeken. Dat, dat, dat heeft steeds een snellere omloopsnelheid. Ook dit soort boeken. En ik dacht, van, nou ja. Alles wat helpt om Tonio in leven te houden, dat doe ik gewoon. En, en ik vond het ook helemaal niet, vind het ook helemaal niet moeilijk of zo. Het lijkt alsof ik, ja, daar, ja misschien lijkt het alsof ik heel uh, nou ja, kil... Of, of, of dat het me niks doet, maar dat is, dat is gewoon een overlevingsdrift. Uh, ja. Het helpt om hem in leven te houden. Ja. Ben je bang dat hij vervaagt? Uh, ja... Uh, sowieso, uh, omdat wij, Adi en ik, natuurlijk doorgaan met ons leven... en ouder worden. en Antonio staat stil. En, en het komt, ik, ik ben bang dat hij steeds verder af komt te staan. Ik weet, dat het niet, ik weet dat het niet zo zal zijn. Maar ja, uh, die angst, die angst is, er, is er wel. En ik wil hem vasthouden. En ja, alleen maar door heel veel echt in die pijn te gaan zitten... Uh, uh, heb je me even bij je? Is het een soort fysieke pijn ook? Ja, het is heel fysiek. Het is dat ik soms echt. Uh, dat ik gewoon. dat ik even geen adem kan halen. En ook dat ik. dat ik gewoon. dat het echt zwart wordt voor mijn ogen. Dat ik bijna flauwval. Dat is. En, en inderdaad, nou ja, dat, dat cliché. Ja, ik, ik, ik. De clichés zijn niet van iets clichés. Maar dat je echt voelt alsof je hart... alsof je hart uit je lichaam wordt gerukt. En het is ook niet zo raar. Want... Ja, het is, ik bedoel, zo'n kind... Uh, um, is, ik bedoel, het kind heeft in je gezeten, uh, het is uit je gekomen, geboren. Het, het, het, het is natuurlijk, het is echt sprake van een bloedband. En dat geldt trouwens ook voor de vader. Want ik dacht wel vroeger, ik heb altijd gedacht... Dat hebben moeders alleen. Ik dacht altijd van dat, dat voor moeders is dat erger dan voor vaders. Nou, ik heb aan Adi gemerkt dat dat... Uh, Absoluut niet het geval is. Nee, nee, nee dat is, die heeft dat uh, sterk, misschien nog wel op een bepaalde manier sterker. Nou, in zijn boek beschrijft hij dat hij zijn zelfbewustzijn uh, ontleend heeft aan, uh, aan, aan Antonio. Ja, nou, dat is voor een deel natuurlijk ja. ook zo. Dat ik, ik heb ook altijd uh, in tegen, Ja, ik, ik, wilde, ik wilde het absoluut anders doen dan, dan mijn moeder, uh, die, uh, nou ja. Redelijk hysterisch, ongerust altijd was. Ook dat ik niet alleen maar uh, voor Tonio zou leven, voor mijn kind. Maar, uh, nou ja, alsjeblieft, gewoon ook een, een eigen leven opbouwen. Zodat als het, als het kind het huis uitgaat, dat je niet, dat, dat, dat je niet alleen maar daaraan je bestaan hebt uh, ontleend. Of je, je uh, nou ja, nou ja en, en Tonio is niet dood. En, en dan moet ik concluderen dat. dat ja, dat het, het belangrijkste deel van mij wel uh, aan Tonio gerelateerd is. Ja, dat het nogal wat anders is of iemand het huis ja. gaat of dood is. Precies. Ja, precies. Ja. ja, want dat ging eigenlijk heel goed. dus en ik, ik had ook, dat is ook heel bizar, het laatste half jaar voor Tonio's dood. Vooral als ik op de fiets zat. Nou ja, ik weet niet waarom, maar goed, dan, dan ga je nadenken. En dan heb ik een paar keer die, die gedachten gehad. Heel, heel, echt heel duidelijk van... Uh, Goed, dat hebben het, we het eigenlijk goed met z'n drieën? En, en we hebben nooit iets ergs meegemaakt. en uh, Ik was echt, uh, nou ja, volkomen gelukkig. Mm. Echt uh, heel en niet, niet, niet hysterisch. Maar gewoon, ik was gewoon de laatste jaren uh, ja, zo ontzettend gelukkig. Het ging zo goed met, met ons drieën. Besefte je dat toen ook? Of besef je dat nu achter? Nee, dat had ik toen. Daarom mm. vind ik het zo, die, zo bizar. Want niet, ik geloof er niet in dat je het daardoor oproept of zo. Dat soort onzin. Dat, maar het is wel heel... Nou ja, het, het, het zegt wel heel veel over uh, uh, de, de, de pijn die we hebben. Maar ook dat we samen, Adien en ik, uh, uh, dat we zo goed samen verder zijn gegaan. Dat is wel doordat we heel goed ja, wa waren met z'n drieën. En, en uh, we hebben natuurlijk ook mindere tijden meegemaakt. En huwelijkscrisis, noem maar op. Ik bedoel, als je 32 jaar samen, dan, dan kan dat niet zonder dat. Maar ja. Nou, ik ben gewoon hartstikke, hartstikke gelukkig met Adrie. En, en, hmm. en, en dat, is, dat, dat is er nu ook nog steeds, dat gevoel. Alleen, ja, zonder Tonio dus. Ja. Dat uh, geluk waar jij het nu over hebt... dat spreekt ook heel erg, gek genoeg, uit het boek... Ja. dat Adrie heeft geschreven. Um, dat ik gelezen heb, ter voorbereiding van het gesprek. Ja, jij hebt het niet, niet gelezen. Nee. nee, ik heb er wel een beetje in gebladerd, maar ik... ik uh... Ja, ik, ik heb zo extreem dat als ik naar een foto kijk of, of inderdaad even denk aan een bepaalde periode uh, in ons leven of aan een bepaald moment, een vakantie, een, een, een, een plek in de stad waar ik met Tony vaak naartoe ging. En dan, dan, ja, dan, dan voel ik zoveel pijn. Dus als ik dat boek ga lezen, dan is er constant, wordt dat getriggerd, gewoon constant. En dat, ja, dat, dat kan ik nog niet aan. Terwijl je die pijn wel wil voelen. Ik wil het wel voelen, omdat hij dan het dichtst bij me is. Hm. Maar omdat constant, om constant die prikkel te hebben, nou, dan word je ja. gek. Maar dan weet je dus ook niet, omdat je het boek niet gelezen ja. hebt... dat het niet alleen maar over Tonio gaat... maar dat het ook vooral over jullie drieën gaat. Ja. En dat het ook een één grote liefdesverklaring aan jou is. Ja, ja dat weet ik. Ik wil het ook heel graag gaan lezen. En ik had laatst de Duitse versie in handen en daar begon ik een beetje in te lezen. Waarom de Duitse versie? Nou, omdat ik ontdekte dat door dat het vertaald was, uh, dat er meer afstand is. En ik dacht ik, well, misschien moet ik gewoon de Duitse versie uh, proberen te lezen. Want het is toch anders als het vertaald is. Dus dan zit er toch meer afstand tussen. Dan lijkt het toch meer fictie. Of... Ik weet niet of het werkt, maar dat ja. idee had ik wel. Ja. Je bent zelf schrijver. Ja. Had jij geen behoefte om... Want je zegt, ik, ik heb nu behoefte om erover te praten. Ik wil hem levend houden. Ja. Had jij zelf geen behoefte om erover te schrijven? Uh, nee. Nee, ik was sowieso totale lam geslagen dat eerste jaar. Echt, ik was gewoon één... Ik, ik verkeerde in een shock. Dat had ik toen niet door. Maar terugkijkend daarop verkeerde ik in een totale shock. En, en ja... Überhaupt, ik, ik, ik kon verder eigenlijk helemaal niks. Ik had echt een, uh, de, ja, daar moet ik nog steeds van genezen, echt een, uh, ja, een psychische hersenkneuzing opgelopen. Nu gaat het wel een stuk uh, beter, maar ik heb nog steeds dat, dat ik dingen. Nou ja, dat was nu ook tijdens het gesprek een paar keer, dan wil ik iets zeggen. Het ontschiet me. En dat heeft echt te maken dat je, uh, dat, dat je niets naar je lange termijn doorsluist, want je, je zit zo vol. Uh, je, je hersenpan zit zo vol. dat het, Er kan gewoon niks bij. En er uh, gaat ook heel weinig uit. Hoe heb je dan controle over je leven gehouden? Uh, nou, het, het eerste, eerste jaar is heel erg doordat Adrie aan het boek zat, uh, zat te werken. Dat de, hè, overdag werkte hij daaraan. En ik, ja, wat deed ik eigenlijk? Nou, als je het me nu vraagt, <laughs> ik, weet, ik weet het niet eens. Maar uh, dan s'avonds zaten we bij elkaar op de bank. En dan dronken we. En dan... Praten we erover en uh, ik huilde. en uh, ja, Zo is eigenlijk het eerste jaar. Door, dus das, daar zat, een, dat had zeg maar ja, op een, een, een tamelijk uh, uh, ja, dra dramatische manier... of emo emotionele manier, had het, had het dus een geraamte. Overdag zat Adi daar aan te werken en s'avonds spraken we erover. Hmm. En later, na dat jaar, ben ik, uh, ben ik weer aan de slag gegaan... met het boek waar ik mee bezig was voordat voor Tony overleed. En wat ik toen heb gedaan is... Uh, en dat doe ik nog steeds, ja, niet, niet, niet in het weekend vaak niet... maar over het algemeen wel, dat ik dan vijf uur opsta en dan uh, even koffie zet. En uh, dan ga ik met een kop koffie en iets te eten achter mijn computer zitten. En dan schrijf ik tot negen uh, uur. En rond negen uur wordt Adrie wakker... En dan is het op. Dan, dan, dan, uh, dan kan ik het niet meer. En dat heeft volgens mij te maken met dat... Uh, dat we dan weer uh, ja, met z'n drieën zijn... terwijl we niet met z'n drieën zijn. Dus dan, dan, is er, dan is het weer vol. Dan kan, ik geen dan kan ik niks anders aan mijn hoofd hebben. En bovendien dan... Uh, ik heb s'nachts iedere nacht dezelfde dromen. Tonia komt daar ja, zijdelings wel in voor. Maar het is gewoon één... Ja, het is gewoon één, eigenlijk alleen maar Antonio die daarin zit. En als ik overdag uh, moet ik daar. zou ik daarvan moeten genezen. door weer uh, een nacht goed te slapen zonder die uh, gedachten. Dus de slaap verlicht ook niet? Nee, het is uh, slopend. Het enige wat ik dan wel heb zijn die uren ochtends. dat ik uh, dat even kan uh, uitbannen of zo. Dan, dan voel ik me even licht. en dan slaapt de wereld nog. En... Ja, en dan ga je zitten in. De oude kamer van Tonio, ja. die je weer helemaal heringericht hebt zoals ja, hij was. Helemaal. Voordat hij het huis uitging. Ja. En dat lijkt me zo moeilijk te rijmen met het feit dat je tegelijkertijd bijvoorbeeld het boek over ja. hem niet kan le ja. lezen. Um, maar je wil he, en, en bang bent om geconfronteerd ja. te worden Prikkels met, met. zijn... Van, ja. En aan de andere kant ja. verzamel je het om je heen door daar te gaan ik werken. Ik begrijp het ook niet. Ik, uh, uh, het is ook niet zo dat ik me. Dat, het, dat ik het me heel, heel goed ervoel. Maar het is, ik, ja, het klopt. Ik weet niet wat het is. Het klopt gewoon. Dan zijn jullie samen. Ja. Ja. Als jullie zo vervlochten waren... en dat spreekt uit alles wat je zegt... spreekt ook uit het boek ja. van Anri. Hebben jullie um, ooit overwogen... of is het bij je opgekomen? Want dit klinkt nu alsof je ervoor gaat zitten en erover mm -hmm. na gaat denken. Maar om... Um, om op te houden met leven? Adrie en ik? Ja. Nee. Nee, het is, het is zelfs sterker... Uh, toen de politie uh, nou, aanbelde en, en zei van... Uh, nou, uw, uw zoon Tonio... ik deed dus over uw zoon Tonio... ligt in kritieke toestand in het AMC. Toen wist ik meteen dat het voorbij zou zijn... dat hij het niet zou redden. En waar ik wel heel erg bang voor was, is dat hij wel in leven zou blijven. Maar dan, nou ja, voorkomen of als een kastplantje of, of helemaal gehandicapt. En zo. Daar was ik eigenlijk banger voor. Dat zou erger geweest zijn? Dat, dat zou erger geweest zijn. Ja, dat, dat, ik weet natuurlijk niet of dat zo was als het was gebeurd. Maar ik, ik, ik weet wel dat ik heel sterk hoopte van laat hem alsjeblieft niet in leven... Uh, als een, uh, nou ja, niet, uh, niet als Tony zoals hij niet meer, niet, zoals hij was. Dat, dat, dat ging konst. Maar ik wist dat het, ja, ik wist gewoon dat het voorbij was. En, en we waren in het AMC, in een uh, kamertje. Dus ik zie ons nog zo staan, met z'n tweeën. En ik zei tegen Adi. ik zeg, wat er ook gebeurt, we gaan door. Hm? En toen beaamde hij dat. En ja, het is zo sterk. En ik denk. Dat het een soort verlengde is... tenminste, dat zit ik me nu te bedenken. Dat heb ik nog niet eerder bedacht. Maar het feit dat ik zo sterk anders wilde zijn uh, dan mijn moeder... Dus, je bent toch gebroken met haar, hè? Ja. Dat, dat, hè, dat, dat ik niet Tony boven op zijn lip wilde zitten. Nou, dat, ik, dat ik inderdaad, toen hij het huis had, was, wel eens aan hem vroeg... Van, uh, vind je niet dat ik te weinig aandacht aan je besteed? Nou, dan begon hij altijd hard te lachen, want hij kende mijn moeder ook wel... Maar uh, ik, ik, ik denk dat dat, dat was zo, zo ontzettend sterk dat ik niet wilde alleen maar voor hem leven... en dat hij juist ook zijn eigen leven moest hebben... dat dit een soort verlengde daarvan is geweest. Nee. Want mijn moeder... Ik ben inderdaad dezelfde dag nog samen met mijn zus naar mijn moeder gegaan... om te, dus te vertellen dat Tonio was overleden. Nou ja, die begon meteen hysterisch te gillen en te huilen. En... Uh, um, ja, rapen. nou, zij deed dus wat ik dus niet wilde. <laughs> en, en, en wat zij dus altijd al had gedaan. Tegen... Ze, ze confiskeerde het verdriet. Ja, ze confiskeerde het verdriet, zoals ze altijd alles al ja. naar zich toe had getrokken. En dit was zo extreem, dat ik toen uh, dacht van ja, het is of zij of ik. En toen heb ik voor mezelf gekozen, want ik moet, moet er ook zijn voor mijn zus. Die, uh, nou ja, die, die woont alleen, die... Uh, uh, en, en, en, en Adrie. En mijn vader. En, uh... Ben je er ook nog voor jezelf? En voor mezelf, ja. Ja, ja want ik wil ook door. Ik... Uh, ik, ik, ik ja. Wat, wat moet ik anders? Moet ik dan zelfmoord plegen? Of zo? Ja, nee, want dan, dan is Toonja er helemaal niet meer. Hm. Ja, wat ik, wat ik nog wilde zeggen... Anders vergeet ik dat. Wat ik... Het, het, een van de ergste... Adrie heeft het over dat hij zich schaamt. Hè? En, en zich dat... ook schuldig voelt. Ja, onschuldig schuldig schuldig Nou Dat heb ik niet. Maar wat ik wel heel sterk heb... is dat ik het zo erg voor Tony vind... dat hij niet verder heeft kunnen leven. Ik vind het zo erg. Ik had echt... Nou ja, als ik had kunnen kiezen... zou ik zo graag hebben gewild... dat Tony samen met Adrie... had kunnen doorleven. Die twee mannen samen. Had ik zou echt... Nou, als ik aan denk, dan, dan moet ik echt glimlachen. En, uh, het was gewoon een leuk stel samen. Ja, jullie waren een leuk stel met z'n drieën, natuurlijk. Ja. Je bent nu bezig met een boek. Ja. Gaat het over Tonio? Nee, het gaat niet direct over Tonio, maar um, uh, indirect heel, heel erg. Het gaat ook heel erg over mij. Het gaat ook heel erg over Adrie. Het gaat over mij vroeger. Wij gingen vroeger uh, met onze ouders. Uh, gingen we bijna ieder jaar op vakantie naar Lugano. Uh, het Italiaanse gedeelte van Zwitserland uh, aan het meer. Uh, mijn ouders huurden dan dicht bij Lugano een huisje. En uh, ja, dat heeft dat, dat, uh, voor mij altijd heel veel betekend of zo. Misschien ook omdat ik daar heel erg met mijn vader op optrok. Uh... Heb je al een titel voor het boek? Ja, uh, uh, Verloren Mensen. En uh, ik weet niet of dat de titel blijft... Voor een deels uh, gaat het boek ook over uh, Nueva Germania. Dat is een uh, kolonie die de zus van uh, Nietzsche uh, op poten had gezet in Paraguay in, nou ja, in de 19de, 19e eeuw. En, uh, dus het zou dan een kolonie worden van Duitsers en uh, uh, dat zou zich steeds meer uitbreiden. Dus in plaats van dat de Duitsers in Duitsland zouden blijven, zouden ze daar gaan wonen. Wanneer verschijnt het? Denk uh, najaar 2012. Half november moet het verschijnen. Dus je moet haast maken? Ja, ik kan me niet goed haasten dus. Maar nee. alles wat moet, het woordje moet, kan ik niet meer. Maar ik doe het voor mezelf. En ook omdat ik heel graag weer een boek wil publiceren. Ik denk dat het me erg goed zal doen. Hoe ga je de toekomst te lijf? Nou, ik merk dat ik sinds kort... Uh, dat begon uh, met kerst. Ik wilde eigenlijk niks voor kerst kopen... Vorig jaar überhaupt niet, maar dit jaar. Ja, en toen was er toch een aarzeling, want ik wilde ook een beetje een soort. Ja, toch wel geborgenheid. En toen hadden ze daar bij die stomme winkel. hadden ze een ontzettend mooi uh, zilverachtige kerstboompje met balletjes erin. Nou, ik kan het niet omschrijven, maar het zag heel, eigenlijk heel chic uit. Met twee ballen daarnaast. Dus toen zei mijn vrienden, nou koop die nou maar gewoon, dan zie je wel wat je ermee doet. Dus die heb ik gekocht. En. Uh, wat ik ook heb gedaan, is de, de kast waarin alle oude kerstspullen zaten. Allemaal uh, de, nou ja, wat hier in deze studio ook te zien is. Dat groenige. <laughs> allemaal groen ja, namelijk groen, ja, groen. Met gekleurde ballen en ja. zo. Die kast heb ik dus echt gewoon leeggehaald. Uh, er zat ook een, een, een kerstervies bij. Zo, ik dacht, dit, ik moet dit weer. Ik wil dit niet meer. Ik wil alleen nog maar dingen van na de dood van Tony. Je bent aan het opruimen. Ja, dat, die kast dat heb ik allemaal bij uh, de vuilnis gezet. Nou ja, als je in Amsterdam-Zuidje komt keert, dan is al iemand die het heeft opgehaald. Dus daar heb ik andere... Mee. Oh ja, mijn zus heeft een paar dingen ook genomen. <laughs> en uh, daarna heb ik mijn kledingkast heb ik totaal uitgeruimd. Alle, alle dingen die ik nog had van voor de dood van Tonya, die heb ik dus uh, ook weggedaan. Weg ik heb heel sterk het gevoel, het liefst zou ik nu gewoon het hele huis onder handen nemen. Ook de kelder die vol staat met allemaal speelgoed van Tonio. En ik zoiets van, als mijn boek af is, dan, dan huur ik een organizer in, want ik kan dat niet in mijn eentje. En dan ga ik echt, ga ik gewoon het hele huis opruimen en heel veel weggooien. Ik heb ook tassen vol kleren van Tonio, die, nou dat was allemaal vuile was van zijn studentenetage. Ik heb ze wel allemaal gewassen, <laughs> eerst. Ik durfde het niet meteen. Dus de vele was zit je niet buiten. Nee, ja, nee, ik durfde. Ik dacht, misschien moet ik toch iets mee. En dus nee. ik heb al die echt, allerlei wassen gedraaid. En uh, toen dacht ik, nee, het moet gewoon allemaal bij de faans. Dus het enige wat ik bewaard heb, is de broek en het t-shirt... wat hij aan had de laatste keer, een paar dagen voor zijn dood... dat hij bij ons was. Dat heb ik ook niet gewassen. En daar zit ook nog zijn geur in. En uh, dat wil ik wel behouden. Maar ik ben inderdaad heel erg aan het opruimen. De, en men, men, dat heeft denk ik met de toekomst, met mijn verdere leven te maken. Dat ik moet opruimen om met dat nieuwe leven verder te gaan. En wat ik heel graag al jaren wil... Adrie, dit is, dit is voor jou. Is uh, een keuken, een hele mooie keuken. Een boerenkeuken beneden. <laughs> waar nu de bibliotheek zit. En de bibliotheek gaat naar boven. En dan... Uh, dat een eetkeuken, een met, een eetkeuken met een eettafel waar Adi en lekker lekkere krant zit te lezen. En ik sta te kokerellen en een tv'tje erbij. Perfect. En de radio. Dank je wel. Oké. Okay. The blue skies blue. poison is the wind that blows from the north and south and east. Oh, mercy, mercy, me. All oh, things and what they used to be are so Oil wasted on the oceans and upon our seas, fish full of mercury.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 How much more do from use from standards can you stand? stand? Mercy, mercy me, dat was Marvin Gaye. Morgen gaat de film The Help in première in de Nederlandse bioscopen... over de vernederingen van zwarte dienstmeisjes door hun blanke werkgevers... in het zuiden van de Verenigde Staten in de jaren zestig. Ik ga erover praten met historicus Chris Quispel van de Universiteit Leiden... en met Lois Podmothership, lid van de Democrats Abroad. Welkom, allebei. Um, allebei de films gezien, meneer Quispel, wat vond u ervan? De film. Um, ik vond de film. Ja, echt misschien wat oppervlakkig. Onderhoudend. Uh, ik, ik heb hem in de bioscoop gezien vanmiddag. Dus ja. hij, is, hij is al is... in première gegaan, oh. kennelijk. Oh. Uh, en ik merkte dat de zaal zich erg vermaakt, dat er gelachen werd. En dat vond ik bij zo'n schrijvend onderwerp. vond ik dat een beetje vreemd. En ik werd er ook een beetje ongemakkelijk van. Maar ik kon me ook wel voorstellen, want het publiek wilde gewoon een leuke middag hebben. En, dat, en, ja. en die haalde ja. leuke dingen eruit. En de, de meer uh, schrijnende dingen. Misschien die ik ook meer vanuit mijn historische achtergrond uit heb gehaald... Mm -hmm. die, die pikt ze helemaal die niet, op. Ze niet op. Wat vond u ervan, Robot? Ja, ik vond het ook oppervlakkig. Als, zeker als je het vergelijkt met, met het boek en de, de werkelijkheid. Hè. Maar ik kan me voorstellen dat voor mensen, die misschien iets ouder dan de tieners die het uh, hebben gezien, maar uh, dat mensen een, in, op zo'n manier kennismaken met de problematiek. En dat in sommige gevallen dat je aangespoord wordt om meer daarvan te weten dan wat uh, mogelijk is in zo'n film. Ja, dus ja, het een soort ja. introductie. Tot te... het probleem. Ja. Want het ja. probleem was zwarte dienstmeisjes en uh, de manier waarop ze vernederd werden door ja. hun blanke werkgevers. Uh, uh, geefsters eigenlijk. Hè? Ja, uh, vrouwen. Ja, waar vrouwen. Waren. Ja, in, het, in het zuiden van de Verenigde Staten ja. in de jaren zestig. Nou hebben we... Denk ik allemaal wel een beeld van het racisme in uh, Amerika. Um, het vreemde bij deze film vond ik eigenlijk dat Blank moest niets hebben van zwart. Maar intussen haalden ze wel zwarte hulp in huis. Die ze soms zelfs hun kinderen lieten opvoeden. Hoe is dat te verklaren? Uh, nou, dat is natuurlijk een van de pa paradox ja. van, van het zuidelijk racisme. Zoals denk ik... in als je welke vorm van racisme je ook onderzoekt... je altijd paradoxen tegenkomt. Er zitten heel veel van die paradoxen in de film en in het boek. Bijvoorbeeld de scène waarin een van de hoofdrolspelers aan haar, zwarte hoofdrolspelers... aan haar dochter uitlegt hoe je ze moet gedragen. En een van de dingen is, als je een kopje koffie of een kopje thee aanreikt... dan zit het op tafel neer. Want als je het aan de hand geeft, dan kun je... De blanke vrouw aanraken. En dat, dat mag niet. en dat mag niet. Maar met diezelfde handen hebben die uh, dienstbodes... de maaltijd klaargemaakt. En ja. een kopje koffie en alles. En met en diezelfde en handen ze hebben, ook ze, die kinderen hebben, aan. Hebben, hebben ze die ja. kinderen aangeraakt. Ja. En uh, in feite is het natuurlijk helemaal niet te verklaren. Het is heel irrationeel. Ja. Maar ja. ik denk dat het ook te maken heeft met het feit... dat deze vrouwen in veel gevallen hun handen vrij wilden hebben... om een prinses te spelen. En dat kon je doen... Uh, met zo'n dienstbode in huis, want die nam alles uit handen. Ja, nee, dat, dat begrijp ik wel, maar het is ja. zo raar... dat je dan je kinderen laat opvoeden door mensen die je eigenlijk haat... en waar je op neerkijkt. Dat, ik, even, even naar uw... En haat, daar ben ik niet eens nee. zo zeker van. Minacht. Minacht, dat, dat, dat is wel. het woord. En ja. gebrek aan respect, ja. maar haat zal ik niet uh, zeggen. Um, u hebt dit racisme... Uh, laten we zeggen, nog aan den lijve ondervonden, ja. mag ik het zo zeggen? Uh, in de zin ja. dat uw zus in elk geval een van de Little Rock Nine was, dat moet misschien even... Ja, dat, uh, dat, dat behoeft enige verklaring. Uh -huh. Dat waren uh -huh. negen zwarte scholieren die uh, de eerste zwarte kinderen waren die naar een school in Little Rock uh, mochten, een blanke school, maar die daarmee begeleid moesten worden ja. door ja. de Nationale garde ja. tegen een woedende menigte. Daar, ja. een, uw zus was een van hen. Ja, precies. Um, Welke herinneringen roept deze film bij u op? Nou, bij mij gaat het nog verder terug, want ja, ik ben opgegroeid in Arkansas, in het zuiden, waar alles apart was. Uh, een waterfontein in de sta stad. Als het heet was, uh, je had een zwarte voor de zwarte mensen... en een witte voor de witte mensen. Je kon niet naar de wc. Uh, bioscoop, ging je naar, de, de, naar het balkon of je ging helemaal niet. Dus dat, dat waren de dingen die ik zelf heb gevoeld. En voor mij, om naar die film te kijken... die gevoelens van, van niet erbij te horen... In het, in, het, in het grote geheel... Yeah. dat kwam weer bij mij op. En zeker als je nagaat... wat mijn zus heeft meegemaakt op die school... waar iedere dag... als ze werden gebracht... door hun soldaat... dat een, een menigte buiten de school stond... om ze uit te jouwen en te stenen te gooien... Enzovoort, enzovoort. dus dat kwam allemaal terug... ook al was het boek en de film... niet uh, iets waarvan je zegt... Goh, fantastisch... Toch deed dat het mee. Ja, ja. De, de, de, de vernederingen die er moesten ja, worden ondergaan, ja, die waren groot. Ja. We hebben een klein fragmentje uit de film. Laten we daar even naar luisteren. Julie, I wish you'd just go to the bathroom. I'm fine. Oh, she's just upset because the Negro uses a guest bath and so do we. Tell Raleigh, every penny he spends on a college bathroom... he'll get back in spades when y'all sell. Oh, it's just plain dangerous. They carry different diseases than we do. Dit gaat over een aparte wc voor de zwarte dienstmeisjes. Die mogen niet op de wc waar de, waar de dames hun, hun bazen, bazinnen uh, uh, gaan, meneer kwispel. Um, als, je, als je ziet welke verne vernederingen deze vrouwen moesten ondergaan in die tijd. Het was toch ook de tijd van Martin Luther King? Ik bedoel, hoe kan het bestaan dat die vrouwen niet in opstand kwamen? Nou, tot op zekere hoogte komen ze in de film natuurlijk in de Nee, ja, in de film wel. Uh, maar maar, maar dat in, in de werkelijkheid? Uh, nou ja, je zegt eigenlijk zelf al... Je zit, de film speelt zich af in 2663... en uh, de voet de mars op Washington speelt een rol daarin. Uh, een van de hoogtepunten uit de, de burgerrechtenbeweging... die dan eigenlijk al een groot aantal jaren bezig is. Uh, dus in feite, uh, niet alleen in de film, maar ook in de werkelijkheid... Is er al lang verzet tegen de segregatie? Uh, dat is begonnen eigenlijk al. Ja, eigenlijk is er altijd wel verzet geweest. Maar in de Tweede Wereldoorlog uh, zie je dat dat uh, ja. toe gaat nemen. Dan ja. is er al de dreiging geweest van de Marsoporschopten. die de regering tot allerlei concessies heeft verleid. En het is ook zo dat mensen. Uh, zoals Rosa Parks, uh, zijn mensen die ervaring hadden met juist dit soort dingen. Uh, wat we hebben gezien in de film, is dat hoe belangrijk uh, de, de, de, de contacten onderling, maar de dominee bijvoorbeeld in zo'n zo gemeenschap. En dat maakte, dat inspireerde mensen, de meneer waarop ze werden behandeld, om te luisteren naar mensen als Martin Luther King... en ja. uh, Medgar Evers... Die maar ze bleven hen... werken bij die vrouw. Ze bleven werken, want ze moesten, ze moesten eten. Ze moesten eten. Er zijn waar? vaak mensen... die een bepaalde opleiding hebben genoten... en zijn gedwongen... Dit is, het zijn wat wij noemen... overleverings... Overleving, hè? Situaties waar mensen... ook al zijn ze... opgeleid om heel andere dingen te yeah. doen... ze zijn gedwongen om hun brood te verdienen door dit soort vernederende situaties nee, ik te ja, en, en, Maar vergeet vooral ook die rechtstreeks fysieke dreiging niet. Als je dan vraagt wat, wat, wat ik in de film miste... is dat juist die dreiging, het fysieke gevaar. Het is niet alleen dat die vrouwen uh, ontslagen konden worden... Hè, waar, waar de film toch meer om draait... Uiteraard is dat een groot probleem als je wordt ontslagen. Maar de fysieke dreiging, dat, dat je door de koekoekstkent wordt belaagd, dat je doodgeschoten kan worden... Mm -hmm. wat in het boek zit en in de film niet, uh, is... Uh, het boek is ook een beetje onadrukken, maar het komt telkens terug. Er is een jongen, die is het verkeerde toilet, een blanke toilet... binnen bij een benzine geloof ik. Die wordt achtervolgd twee mannen in elkaar geslagen met ijzeren staven. Uh, rest van zijn leven invalide, blind. En... en uh, doordat het telkens in het boek eventjes weer terugkomt, ja. wordt die dreiging heel erg voelbaar. En er zijn natuurlijk talloze voorbeelden als je kijkt naar de geschiedenis van het zuiden van de Verenigde Staten. tijdens de burgerrechtenweging, maar vooral nog daarvoor van extreem geweld. In tussen 1890 en 1940 zijn in de zuidelijke Staten 4000 zwarte mannen gelincht. Ja. En daar is nooit ja. iemand voor gestraft. Ja. Dus die fysieke dreiging, dat geweld, was heel sterk aanwezig. Dus als je als je, je wel vraagt, waar, waar, waar is dat verzet? Nou, het verzet is er wel, maar. Uh, dat was heel lang. Het moest heel erg moedig zijn. In de film heb je Metcar Evers, belangrijke uh, vormer van de NAACP, de National Association for the Advancement of Colored People, die wordt vermoord. Ja. Uh, dat gebeurt geur op de achtergrond. Uh, je ziet wat tv-beelden. Uh, maar dat is een heel belangrijke geruchtmakende gebeurtenis ja. geweest. Moeten we het boek gaan zien of moeten we de film gaan zien? Moeten we het boek gaan lezen, moet ik zeggen, of moeten we de film gaan zien? We moeten het boek gaan lezen, zeker. Ja, dat en de dat film is onderhoudend. En de, de, de uh, het is natuurlijk zo dat je, dat je denkt, nou ja, het is zo'n film... maar het is wel een onderhoudende film, beslist. Ja, ja, beslist. Ik zou, iedereen mag voor mij die film gaan zien natuurlijk. Het is een onderhoudende film inderdaad. Maar wat je moet realiseren is dat de werkelijkheid nog veel, veel erger, was. erger was. Goed. Een soort van historisch inkijkje krijgen het, we. Een soort in van dat, historisch dat deel, deel je, van de geschiedenis. Maar ga verder. Het gaat verder. Het gaat veel verder. Ja. Goed. Ja. Lois potmol Shed en Chris Quispel, hartelijk dank. Het is 5 voor 12. Koosje, Koosje is mijn naam. Ik heb het in mijn broekje gedaan. Ja, december is een maand vol feesten en gedenkdagen. En zo is het vandaag het feest van de onnozele kinderen. Ik had er nog nooit van gehoord, maar cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers ongetwijfeld wel. Hij is deze maand onze gids lang, eh, bij alle decemberfeesten. Dag meneer Rooijakkers. Ja, goedenavond. is wel een heel opmerkelijk liedje, zeg. Ik heb het in mijn broekje gedaan. Ja. Wat heeft dat met onnozele kinderenfeest te maken? Ja, in Tilburg eh, alles, want daar komt het liedje vandaan. Eh, koosje, koosje, daar begint het liedje mee. En zo heet het Feest van Onnozele Kinderen ook in Tilburg. En eh, dat is een liedje wat de kinderen zingen. Eh, ze gaan dan langs de deur voor een tractatie. En uh, ze zijn dan uh, verkleed als volwassenen. Dus de kinderen ah. dragen uh, de kleren van vader en moeder. Dus de meisjes lopen in lange rokken en hebben dameshoeden op. Hoge, en hakken. hoge hakken. Precies, ja, ja. ja, ja, ja. En uh, de kinderen zijn die dag ook de baas in huis. Juist. En het jongste kind mag dan ook zeggen wat er gegeten wordt. Dus er wordt veel friet en uh, knak wordt gegeten <laughs> en zo vandaag. Maar wat is het voor feest? De onnozele kinderen. Waar, waar, waar refereert dat aan? Ja, dat refereert. Aan, aan een bijbelverhaal, het verhaal van koning Herodes, uh, die hoorde dat er een koningskind was geboren en uh, hij was bang voor zijn positie en uh, gaf toen het bevel om alle jongetjes onder de twee jaar te vermoorden, dus echt een soort genocide uh, uh, in, de, ja, goed, uh, in het jaar ja. nul. Uh, Jezus uh, is de uh, dans ontsprongen omdat Jozef een droom kreeg. waarbij een engel hem uh, beval om uh, te vluchten naar nee. Egypte. En volgens uh, ja, allerlei uh, uh, gegevens uit het verleden. zouden daar 14.000 tot wel 144.000 jongetjes het leven gelaten hebben. Maar historisch is het eigenlijk niet, uh, niet, niet, niet bewezen. Heroes nee. heeft een, uh, <laughs> een grote lijst met allerlei misdaden, maar. Dit akkefietje staat er niet op. Nee, nee, dus het is, het is, het is een echt een bijbels verhaal. Mm. En het is een feest dat, u zei net Tilburg, wordt het nog elders gevierd in Nederland? Ja, vandaag is het onder andere in Valkenswaard Ach, de gevierd, waarbij snoep uit de toren wordt gegooid daar. Uh, wel 100 kilo snoep, en dat valt dan als manna uit de hemel voor de kinderen. En Ach. dat wordt georganiseerd door een comité van inwoners die op 28 december jarig zijn. En Juist. die op die manier de oude traditie weer in ere houden. Gerard Rooiakkers over het feest van de onnozele kinderen op 28 december. Vandaag dus. Uh, daarmee zijn we aan het eind gekomen van het oog. Morgen zit hier denk ik zomaar Chris Keijnen. En ik wens u een goede nacht. Wat ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette. En een laatste glas in steen.